Weer kapot. Zo. Eens even kijken. Ja. Rob -muziek. Rob muziek. Zo. Ja. ja. Zo, Twee. Twee. Dat is tol. mijn beste tol. Je kent me nog wel. Perenboom. De vader van rechter Perenboom. Je, je weet wel, Perenboom. Meneer Perenboom, wel heb ik van mijn leven. Meneer Perenboom. Ja. <laughs> uh, gaat u zitten? ja. Uh, gaat u toch zitten? Uh. Hier, oh, ja, ja. Zo, hè. Uh, hè. Uh, uh, Mooi weertje, die taal, meneer Pereboom. Uh, goeie, ouwe, tolle. Blij weer eens te zien, na, na al die jaren. Al die jaren. Zeg dat wel, meneer Pereboom. Zeg dat wel. Ja, ja, ja. Yeah. En u? Hoe is het er dan mee? Ik woonde bij mijn dochter. Die is overleden. En toen ben ik weer hier komen wonen bij, bij mijn andere dochter. Juffrouw... Ja, juffrouw hoe ook weer? Bertha. Je weet dat ze getrouwd is met plezier... Een kweker is die. Ze hebben twee kinderen. Mooi stel, meneer Pereboom. Mooi stel, provisieat. Maar uw dochter zaliger dan. Kanker. Alles hebben ze eraan gedaan. Drie jaar heeft het geduurd. Dan zie je maar, de jeugd gaat heen en de oudjes blijven. Ja, het is wat. Die perenboom, het is wat. En uh, jij, je vrouw. Spotaderen. Maar ja, ze is nog op de been. Dat wel. Op de been. Maar ja, hoe lang nog? Mijn arme Jan, tien. Ja, ja. Had ze kinderen? Drie. Drie kinderen. Uh, Jan, de oudste. Dan uh, Marien. En de jongste, Carolien. Mijn liefste kleine Carolientje. Mooie naam. Ja. En zo wijs voor de leeftijden. Daar heb je geen idee van. Laatst zei ze toch. Laatst, ja. Hermejan Tien. En uw schoonzoon. Wat? Eh? Het is wat, meneer Pereboom. Het is wat. Ja, zo is het toch. Je kinderen. Ze rijden zo te pletten met die kringen. Uh, gevaarlijk, dit kruispunt. Gevaarlijk. Ik zeg ze rijden zo te pletten. Ach ja. In, in, in onze jonge jaren, toch? In, in onze jonge jaren was, was het hier landelijk. Dit kruispunt is landelijk en, en, en, en rustig, was, weet je dat nog? En of ik dat nog weet? Boerenland, jazeker. Boerenland. Daar in de berg plukten we bloemen. Hele boeketten plukten we. Als je bedenkt... Ja ja, paard en wagen, rijtuigen, rijtuigen, dat is allemaal een ver verleden, meneer Perenboom. Uh, en uh, jezus, niet waar? En Chees, dat dat was een piekfijn wagentje. De eerste auto die zag ik hier, ja hier, op het kruispunt. Een Austin 7 was het. Nee, uh, geen Austin 7, toch. Geen Austin 7. Een, een, een, een, een Citroën 5CV. Austin 7? Nee. Austin 7. En of ik dat nog weet... toen ik de boekhandel van de Pluim uitkwam. Daarop hoek, Wat vroeger de boekhandel van de Pluim was. Ja, toen ik daaruit kwam met 50 cent opslag... Ja, ja, je verdiende niet veel toen dat tijd. In situa, in situa. en citroën, een citroën. Toen moest je werken. In die jaren geen sprake van dat je om zes uur klaar was. En om zeven uur ook niet. Nee, om acht uur, zo was dat toen. Wat, eh, wat zei ik ook alweer? Oh ja, toen ik om acht uur de boekhandel van de Pluim uitkwam. ...was er een massa volk op de been. Dat zat hem in die, uh, die auto die langskwam. En Citroën 5 CV, v Want het was... Kom nou... Uh, dat, dat, dat, dat was die, die drank aan de laag hoe... hoe weet je ook weer? jij, jij Hüdig. Karel Hüdig. Ja, juist. Hüdig. Maar even goed, meneer Perenboom, Even zo goed was het toen heel wat anders dan vandaag de dag. Ik kringen van auto's van hen. Ze rijden zo te pletter. To, beste kerel, zal ik je wat zeggen. Dat, dat haas van tegenwoordig, dat, dat, dat jaagt alles, alles naar de knop. Geen tijd van leven meer. Ik, ik, ik zeg geen tijd van leven meer. Alles naar de knoppen. Tot het weer aan toe. In, in onze tijd, ja, ja, weet je nog... Was, was de lente veel, veel zachter. Veel, veel zachtere lente. En zeker de zomer. Snik heet. Snik heet. Nou, reken maar dat ik dat nog weet. Ja, wat ziet u in de... In dat jaar, zo ongeveer in 15, moet dat geweest zijn. Toen wij nog op Charles woonden, toen spoten we elke avond ons dak nat met een rubberslang voor de koelte. Ja, ja dat moet een zomer van 15 geweest zijn. Dat, dat kan ik toch slecht geloven, Ton. Toen dat tijd moet je denken. Een, een, een rubberslang, slang, dat, dat was een grote luxe. Dat, dat, dat, dat moet na de oorlog geweest zijn. Meent u dat nou? Hoezo ho, ho, meent u dat nou? Ik, ik zeg je dat, dat de eerste tuinslang die we hier hadden... was, uh, was die van, uh, van, van, van Lagendijk. Oud Lagendijk. Na de oorlog misschien in 20. In, in, in dat was toen nog erg duur. Het, het, het was uh, sproeien met een gieter, nietwaar? Ja, zeker. Jullie, jullie hadden dat... Uh, dat moestuintje is het niet. Je, je vader had, had die moestuin aan, uh, aan, aan de weg naar Rome. Ja, aan de Groene Kruisweg, meneer Perenboom. Uh, ja. Maar ja, natuurlijk, wat het sproeien aangaat. Hebt u gelijk? Natuurlijk, hoe kom ik erbij? Een slang. <laughs> en we hadden geen stroom met water toen dat tijd? Of wel soms? Aan uh, de Groene Kruisweg, precies. Uh, Voorbij de zagerij van van, van, van van Hengel. We krijgen het pas in 28. Ja, nou zie ik het weer voor me. De kom en de lampet kan. De groene kruisweg. Heb je gezien hoe ze die hebben toegedakeld? Ik, ik kwam er gisteren langs met mijn schoonzoon. Heb je gezien onze, onze moestuinen en die... Die mooie meid door hagen. Ja, die waar, die, die blokken, die stoelen de grond uitschieten. Denkt u dat je daarop aankent? Dat zijn geen blijvertjes. Geen blijvertjes, want bliksem niet. Nee, goede harde baksteen uit de steenbakkerij. Beter is er niet. En uh, daar komt nog bij, geen fundering meer, geen kelders. Of niks meer. Ja, dat is toch van de gekke Woningen zonder kelder. Op palen, zogezegd. Nou, dan nou vraag ik u net... Eh, net als in de paalwoningen van vroeger. Dus dan de standen vooruitgang. <lacht> jij, jij... bent nog de oude... Nog steeds eh, dezelfde oude grappen maken. Toen. Wat dat dan gaat... Je loopt al uh, tegen de 85. 83. 83. Ja, ik loop al op mijn laatste benen. Wat zeg je met daar nou, toch? Wat, wat zeg je met daar nou? Ik zelf loop al uh, tegen de 86. <lacht> Jij, <lacht> Jij bent een jonge kerel, toch? <lacht> nou, over grappenmakers gesproken. <lacht> Dan nu, hè? <lacht> Die meneer Perenboom. <lacht> Een sigaret. Mijn dochter heeft zich weer ingepikt. Ze is erop tegen dat ik vroeg. Vrijver vermoed ze zeg mee. Ah, ja, daar heb ik ze. Daar heb ik ze. Alsjeblieft. Nou, als ik u niet ontrief. Niet zo ontrief, maakt al geen grapjes. Hier, hier, ga je gaan. Ze zitten zo vast in het pakje... Je kunt ze er bijna niet uitkrijgen. Nou, houd pakjes even vast. De... Dat is zo wel Dan kun jij het even voor me oprapen? Zo. Ja, ja. Een lekker rokertje af en toe. Maar zoals vroeger, dat vind je niet meer, hè? Die cabalero, dat is niks waard. Weet u nog? Weet u nog de zware matroosje check uit de dienst? Dat was pas tabak. Zware, mijn troostje zeg. Nou, best een Puikentabak. <coughs> die, die zware zeg puikentabak. En jij een vuurtje. Nee, zo gezegd. de vrouw is erop tegen dat ik rook. Ze dat heeft hem ook ingepikt. Maar aansteken. Goede vuurstenen aansteken. Nou ja, vooruit geeft niet. Ik bewaar hem. Ik rook hem later wel. Rotweef, zo zit het natuurlijk. Ja, dat, dat gaat toch te ver, laat ze we dan wel wezen, dat gaat te ver. Mag niks meer. Als we die persoon eens vroegen... Uh, uh, uh, pardon, meneer. Heeft u misschien een vuurtje? Ja, ja. De jeugd van tegenwoordig is erg op zijn eigen, meneer Pereboom. Ze zien de oudjes niet meer zitten. Als je bedenkt, als je bedenkt. Wat, uh, wat zei ik ook alweer? Oh ja, de dienst. U was richting uh, 1926. 1926. 1928, of niet? 1922. 22. En, en, en jij was dan uit, uit... uit 25? 1925, ja. In de Harskamp. Was je bij de cavalerie? De infanterie. De infanterie. Maar de infanterie lag niet in de Harskamp. Weet je nog wel, dat, dat was de cavalerie... Jij, jij moet in, in Ede gelegen hebben, de, de infanterie in, in Ede. In de Harskamp? Vast en zeker, zie je nog voor me. Ja, ja, café de Linde op de hoek. Van der Linde, café van der Linde. Reken maar dat ik de Harskamp ken. Daar waren we altijd op vakantie, ik en mevrouw Pierenboom. Ik, ik ken de Harskamp al als mijn broekzak. Al. Café van der Linde, op de hoek van de, van, van de, hoe heet die straat nou weer Een beetje oplopend. Uh, ik kom er zo op, ik maar dat ik Café van der Linde nog ken op, op de hoek van, uh, dat, dat ik daar nou niet op kan komen. Dus van die straat en het, het kerkplein. Het... Volgens mijn idee was het de Linde. Hoe dan ook, we lagen in de harskamp. Dat, dat, dat, dat zou ik toch niet denken, de cavalerie. Dat, dat, dat, dat, dat was eten, weet je nou wel. Ik was bij de infanterie. De infanterie in de harskamp. De, de infanterie bedoel ik juist, de infanterie in de harskamp. Nou, dat zeg ik toch. Ik zeg de infanterie in de harskamp. Dat zou ik toch niet denken. Ben jij niet in de war met, met, met de oorlog, de, de, de, de mobilisatie. De mobilisatie, als je me nou... Dat weet ik nog als de dag van gisteren de mobilisatie. Eh, we werden meteen naar de grens gestuurd onder Winterswijk. Ja, ja, Winterswijk. In Café de Linde. Oh, Daar had je een dienstertje, meneer Perenboom. Hoe heette ze maar weer? Eh, Lentje, Liefje, Loekie. Helemaal aan het begin van de oorlog, toen het die Menes was. Winterswijk, ja, ja. Dat zijn mooie herinneringen. Hè? Mooie herinneringen, nou, nou. Mooie herinneringen, zo. Hoe zou ik het bepaald niet willen noemen? Nou, ik wou maar zeggen het eerste begin, toen het nog niet menens was, met dat dienstetje, eh, dingetje, ja, ik, ik kom er zo op. En uw zoon dan? Uw zoon? Wat? Uw zoon, de rechter. Uh, hij heeft last van reumatiek. rheumatiek. Ja, ja, rheumatiek, dat zit in de familie, meneer Perebo. Uh, uh, wat wil je daarmee zeggen? Ik, ik heb nog nooit last van reumatiek gehad. Wat dat dan gaat, mijn arme moeder. Zestig jaar was ze. Ze kon geen vin meer verroeren. Rheumatiek. Daar hebben ze nog niks op gevonden. Nou, zo trots als ze zijn op die uh, atoomraketten van hun, ik bof nog, dat mag ik wel zeggen. Afkloppen maar. Uw zoon, ja die komt in de krant. Het Gorkumse zedenmisdrijf, hoe die dat tot een goed einde gebracht heeft. Oh, daar mag die trots op zijn. De vrouw las het me vanmorgen nog voor. Uit de privé. Wat zeg je nou? De, het Gorkumse Zedenmisdrijf. Het Gorkumse Zedenmisdrijf, meneer Perenboom. De Gorkumse Lokker voor het gerecht. Dat, dat is hij niet. Mijn, mijn zoon doet geen strafzaken. Hij, hij werkt bij de civiele rechtbank. Je bedoelt de uh, rechter... Uh, ja, rechter uh, hoe heet hij nou weer... Uh, oh, ik dacht dat hij het was. Uh, wel, nee, dat zeg ik toch. Ik zeg, mijn zoon werkt bij de derde civiele kamer. Hij, uh, hij doet geen strafzaken. Ja, nou, wat dat dan gaat, civiele kamer, gerecht. Voor mij is dat allemaal één potnot. Ja, ja, maar, ja, maar daar zit een groot verschil in, meneer Tom. Een, een, een zaak bij de civiele kamer of een, of een strafzaak. Eh, eh, civiele zaken komen niet in de privé. O ja, die hele mikmak. Dat was altijd één pot nat voor mij voel je wel. Ja, nou kan ik er helemaal niet meer bij. Ben jij nooit in de rechtbank geweest? Eén keer ben ik er geweest. Voor de scheiding van mijn nichtje. Dat was... Eh... Ja, dat was voor veertig jaar terug. Ik was er goed kapot van, kan u denken. Zo'n kind gescheiden na twee jaar huwelijksleven. Mijn zuster is er nooit overeen gekomen. Is echt scheiding is, is een vloek voor de samenleving. Een vloek voor de samenleving. Neem dat maar van mij aan. Mijn, mijn zoon weet er alles van. Ja, nou ja, wat dat dan gaat... Een vloek voor de samenleving. Net wat u zegt. Als je, als je ziet wat er van komt. Hè. Zoals mijn nichtje had een dochtertje. Jij heeft feitelijk de vader niet gekend. Heeft ze een uh, alimentatieregeling gekregen? Hoe zegt u? Een alimentatieregeling bij de scheiding? Ach, god ja. ja ze hebben een pleeggezin voor de geregeld. Maar goed eten ook maar. Een hummel van twee jaar. Het is toch wat te zeggen. Ik, ik, ik heb het niet over het kind. Ik, ik heb het over de moeder. Dus, eh... Uh... Dus, zo gezegd, uw zoon zit in de echtscheidingen. Hij, hij moet wel. Als, als rechter zijn, maar als, als vader... Is die erop tegen? heeft die kinderen? Dat wil zeggen, hij, hij had er een, een koentje, die met vier maanden gestorven is in 1919. Uh, uh, uh, 19. God, oh god, oh god, meneer Perebouw. Waren er geen andere kinderen meer? Ja? Huh? Andere kinderen? Ik, ik heb de kinderen van mijn twee dochters. Dat, dat vertelde ik immers. Wat dat betreft, die... die lokken... Hoe, hoe vind je dat? Een, een, een schande om zich zo te vertonen aan een, aan een stel kinderen... Zonder, zonder een broek aan zijn kont. Het had de, on de onze kunnen zijn, toch? Onze, onze eigen kleinkinderen. Mevrouw Perenboom, Zeker ook best groot, hè? Dat ze grootmoeder is. Meneer Tal. Mevrouw Perenboom is voor twintig jaar terug overleden. Oh, excuseer, hoor. Nee, me niet kwalijk. Hoe kom ik er nou bij? Hè? Ik praat als een kip zonder kop. Ja, ja, u, u zei net, u zei... Uh... U was bij juffrouw Jantien? Bij mijn dochter Bertha, meneer To. Mijn dochter Bertha. De... Mevrouw Plezier, Geboren Peerbo. Uw dochter Bertha, precies. Getrouwd met Plezier. Oh, een prachtig bedrijf dat ze hebben. Die garage bij het appartoir. Nee, nee, nee, nee. Die niet. Zijn broer. De kweker. Mooi stel, provincieat. Hebben ze kinderen ja Kinderen? Uh, twee leuke kleine kereltjes, uh, Freddy, uh, ik bedoel uh, uh, Robbie en uh, zijn broertje, uh, denk eens. Maar uw dochter zaliger dan? Eigenlijk wat ik zeg wel, die sigaret, zeg, zullen we die kerel daar eens vragen? De meneer, heeft u misschien een vuurtje? Nou, nou, de jeugd is op zijn eigen vandaag de dag, meneer Perenboom. Robbie en... dingens, dingens, hoe heet die alweer? En uh, mevrouw To. Goed op de been? nog ja. Echt, jij boft maar, To. Ik zeg, jij boft maar... Mevrouw Tol, deks is een prachtvaartje, mevrouw Tol. Oh, prachtvaartje, prachtvaartje kan best wezen. Maar ja, u weet wat het is met de jaren. We zijn nog goed gezond, godzijdank. Hè? Afkloppen zeg ik maar. Weet u wat, meneer Perebel? Eigenlijk zou je er zo uit moeten stappen. Net als je een praatje zit te maken. Lekker in het ochtendzonnetje, hup, meteen gestrekt. Wat, wat zeg je met Dano Tolbert? Wie begint er over uitstappen als hij, als hij nog zo goed is met een, een parel van een vrouw? Nou, ik, ik, ik gaf zo tien jaar van mijn leven om dat om nog bij me te hebben, beslist waar. Bij vreemden, dat is, dat is toch heel wat anders. Juffrouw Bechte dan, lieve meid. U zit op rozen. Ik zeg op rozen. Het is toch heel anders. Dat geef ik op een je van briefje. Je hebt niets meer in te brengen. Neem nou. Neem nou bijvoorbeeld mijn. Mijn, mijn, mijn sigaretten, mijn aansteker. mevrouw ja, Bertha is een brave, beste meisje. Ja, een brave, beste meisje. Ja, ja, dat kan wel zijn. Een brave, beste meisje, Maar, maar evengoed denkt ze dat ik niet niet meer goed bij mijn hoofd ben. Nee, Verdammt, als het niet waar is. Ah. Waar heb ik nou die sigaretten? Nee, eh, je schoondochter zaliger. Even Stom, je, je schoondochter, hoe zit daarmee? Schoondochter? Mijn schoondochter? Hoezo mijn schoondochter? Nou, mijn schoondochter was niet onbemiddeld... Er werd beweerd dat ze niet onbemiddeld was. Niet onbemiddeld, kun je denken. Niet onbemiddeld. alter geld verdwenen in de oorlog. Alles, voetzie. De, de hele fortuin stond op de bank. Geen, geen vierkante meter land had ze. Uh, uh, land, toch. Land is het enige waardevaste bezit. Nou ja. Dat mens. Daar mag toch wel een stijf kop op. Zo, zo, zo koppig als een ezel was dat mens. Nou, je moet me zo denken. Je kan niet alles hebben. Ach, kom, kom, kom toch. Je, je wilt toch niet beweren. Land. Dat, dat hebben we altijd nodig om, om te wonen. Blik ze nog een toe. Ja, dat, dat snap jij toch ook. Daar, daar hoef je toch geen, geen grote geleerde voor te wezen. Of, of, of ze moeten het in hun hoofd halen om om op de maan te gaan wonen. Ach, wat, dat is allemaal van en, en niks anders. En, dat, dat zal ze nog dun door de broek lopen, potverdikkie. U gelooft niet in de maan? De proeven die ze doen? Beste kerel, ze willen ons, ons knollen voor citroenen verkopen. De maan, die... De, de, de maan bestond altijd al. Die is er altijd geweest, en... En, en, en dat betekent enkel en alleen van of, of, of waren onze voorouders met z'n allen soms euh, niet goed snik? Nou vraag ik je dat. Dat klopt toch niks, van Vondel, uh, beet, stoeurbeek, uh, allemaal beschouwden ze de maan als iets. En, kom nou toch, dat de, de maan daar... Er... Daar waren ze vroeger ook al over bezig. Ze zijn te, te gek om last te lopen. Ze denken maar dat ze de maan ontdekt hebben. Alsof, uh, ja. Oh, uh, hoe kwam ik daar nou op? Dus u bent tegen de vooruitgang, zogezegd? De vooruitgang. De vooruitgang, nee. De, de, de vooruitgang, die, die hou je niet tegen, maar. maar de vooruitgang is, is, is wetenschappelijk. En de maan is geen vooruitgang, maar... maar fantasterij loopt naar de maan. Ja nou ja, zo denk ik er ook over. De vooruitgang is wetenschappelijk... En de maan is fantasterij van loop naar de maan. Ja, zo is dat. Weet je wat het is vandaag de dag? Niemand heeft meer respect... Voor de wijsheid van onze voorvaderen. En, en, en zo loopt alles in het zou honderd. Zou het niet heel veel beter zijn om, om. naar die beproefde beginselen terug te keren. in plaats van met. met, met, met ruimteschepen de, de lucht in te vliegen met, met het oog op de maan? Ach, God. Mijn, mijn arme vader, ik, ik. moet er niet aan denken. Wat uw vader aan gaat, die heb ik goed gekend, uw vader. Ja ja, dat was een mooie heerschap trouwens, meneer Perenbal. Die zei ronduit waar het op stond. Ja, ja, nou herinner ik het mij weer. Dat jaar in de gemeenteraad, dat jaar zei mijn vader, was dat niet laat eens kijken in 1917, nee. In acht, nee, 18 of 17, kort voordat hij eruit ging. Jazeker, in 17. Het jaar van de strenge vorst. Nou, met de goede. De Strenge Vorst, dat was, dat was in 15. Het, het jaar dat ik tien werd, in 15. To, het jaar van de Strenge Vorst was 15. Ik weet uh, van mijn vader dat meneer Perenbomen... dan de stok had gekregen met de burgemeester. Wie was dat toen op dat moment? Uh, zeker de grote, Ja! Oh nee, nee, nee, beste keren, nee, nee. Mijn vader is tegelijk met de grote in, in, in de raad gekomen. In, ...in 19. Januari 19. Even goed, even zo goed moet dat in 17 of 18 geweest zijn. Vast en zeker. Mijn vader is in een. Het jaar dat het huis van Dorsman afgebrand is. Het huis van Dorsman afgebrand. Nog geen 500 meter bij ons vandaan. Nou, Nee, in januari 18. In 19, ik weet het zeker... 19 het jaar dat mijn vader gekozen is. Maar die klap dan die hij te groot verkocht heeft. Wacht eens. Dan weet ik het weer. Die klap. Dat was Hannes Noortzij. De, de de de slager uit de achterweg. De slager uit de achterweg. Nou nou nou dat is uit de oude tijd. Had u niet een dochter? Weet u dat nog? <laughs> ja niet. Jannie Noort zei... Oh, knap meisje. Uh, ongeveer mijn leeftijd, denk ik... Ze, ze was van van, van 4 Een uh, mollige mientje. Uh. Ho, ho, mooie mina. Ja. Oh, die is namelijk nou maaggezant. Eh? En, en Annie van der Ende. Oh. Zet je nog een keer? Ja, ja. <laughs> een rietje dinges. Rietje lage precies. Waarom ja, ja, ja. oh, was hij niet meteen een P getrapt? Uh, de broer... Uh, de broer Jacob was getrouwd met... Uh, met Corrie de P. Oh, oh, een vlindertje. Een vlindertje, die Corrie. Oh, ik dat nog weet, Corrie de pee, Die heb ik ook nog. Nee, oh, oh, oh. Die schorrelde wat op pot van Hij schorrelde maar. Texas tol, oude Ja, ja. En nee, eh, Tineke hier. Ja, daarmee is het bar slecht afgelopen. Marius Leen hier zijn dochter, ja. ja. Wie zijn we zijn erachter. Ah, reken maar dat er een oude lui er schuld aan hadden. Hoor. Oh, ja. Even zo goed heeft ze een prima opvoeding gehad. Krom gelegen hebben ze voor. De... Die arme Marie kwam er hard bij ons uitstorten. Ja, we waren erg goed met elkaar toen dat tijd, weet je wel. Ze woonde bij ons op de galerij. Ja, ja, die arme Marie had het erover hoeveel ze zich moest ontzeggen. Om dat meisje helemaal in Rotterdam op school te doen. En bij een familie in de kost. Een school in Kralingen. Oeh, allemaal deftige meisjes, meneer Pereboom. Frans, leerden ze er ook nog, die jonge dames. Net wat ik zei. Als een, als een prinses hebben ze er groot gewacht, dat kind. Frans, nou vraag ik je, Frans. Oh, meneer Pereboom, mag je dat verwijten? Aan zulke prima ouders. Opvoeding, daar gaat het toch om. Frans, Frans, net wat ik zei. Ze deden zich tekort, spaar dat de deed uit hun mond, dat deden ze. Alles voor hun tiener Je, je, je wil me toch niet gaan vertellen dat het een fatsoenlijk meisje was, dat, dat meisje Lenië. Je, je weet toch nog wel dat, dat jij met Pasen in. Uh, uh, uh, 30 of 31. U zei. Als je bedenkt wat Marius Leen hier voor een man was, dan kan je dat niet zeggen. Het 31. Ja, nou, nou, herinner ik me weer het, het, het schandaal dat ervan kwam. Maar wat moet dat fatsoenlijk heten? Een fatsoenlijk meisje doet zoiets niet. Over de doden niets dan goeds, meneer Pierenberg. Beginselen, al beginselen. Zonder beginselen uh, Was er niet uh, een militair in het spel? Hoe zei u? Uh, was er geen militair in het spel? In de auto? Huh? Een militair in de auto? In het schandaal om het meisje Leenheer. Oh, u bedoelt luitenant van Goede Wagen? Van Goede Wagen, precies. Uh, was hij daar niet bij betrokken? Hij ging met Tine om, ja. Hij is in 34 gestorven. T.B. En, en zijn tante, juffrouw Cornelie? Ook overleden. Wanneer was dat? Laat eens kijken. Dat was... Uh... Een aparte vrouw, ik zeg. Een aparte vrouw. Nogal... Uh, ...hit gebakerd is. Dus, niet. Uh, opgewonden standje. Opgewonden standje. Maar ja... ...een hart van goud, als u eens wist. Vindt u ook niet dat er nichtje... ...iets van haar weggeeft? een nichtje... Ik zou het niet weten. Ja, ja, toch wel. Denk eens goed na. Juffrouw Margreet. Ze was nog eens verloofd met een Amerikaan. Ja, ze woont toch altijd op de villa? Ik dacht dat ze hem verkocht hadden. De villa verkoop, u meent het niet. Dat doen ze nooit. De villa is altijd in de familie geweest. Op zijn minst 300 jaar. 300 jaar, meneer Perebo? Oh, tjie, man nou toch. Ja. <lacht> Jij kon hen geschiedenis geschiedenis schrijven, Wat jij niet weet van die mensen toch? Geschiedenis nou nee, meneer Pereboom. Maar even goed, juffrouw Margreet, die ken ik goed. We maken een babbeltje, net als voorheen met haar tante. Ze doet niks uit de houten hoor, juffrouw Margreet. Ja, ja, beslist. Ze heeft veel van haar weg. Had ze niet nog een broer? De luitenant was dat, ja. Hij is in 34 gestorven. Ah. T.B. Auto's. Ik, ik, ik bedoel maar zo. Je, je krijgt geen kans om eens rustig te praten. Ik, eh, ik stap eens op, ik hou je maar van je werk af. Opstappen. Opstappen. Net nou elkaar eens een keertje tegenkomen. Nou, nou goed. Dan blijf ik. Dan kan ik uh, intussen een, een rookertje opstegen. Ah, waar heb ik die, die sigaretten gelaten? Uh, ga toch door. Let maar niet op mij. Dan te bedenken... te bedenken...